Boeren in Drenthe en Overijssel hebben ruim 50 klachten ingediend bij Defensie... vanwege opholgeslagen koeien door laagvliegende vliegtuigen en helikopters. De afgelopen vier weken was er een grote legeroefening. Daarvoor waren de boeren wel gewaarschuwd, maar ze wisten niet wanneer er precies werd gevlogen... en wilden de koeien ook niet vier weken lang binnenhouden. Defensie belooft eventuele schade te vergoeden.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 De VN roept Australië op de detentiecentra voor asielzoekers... op het eiland Nauru en op Papua-Nieuw-Guinea te sluiten... en de bewoners te evacueren. Volgens de VN staat de gezondheidszorg op de eilanden op instorten... en dreigt een crisis. Afgelopen week zei Artsen Zonder Grenzen... dat de situatie er zo slecht is... dat kinderen in een subcomateuze toestand zijn... en niet meer kunnen eten, drinken of praten. De hulporganisatie werd gedwongen Nauru te verlaten omdat Australië de detentiecentra heeft ontworpen, financiert en beheert... vindt de VN dat Australië ook verantwoordelijk is voor de consequenties ervan. Het weer, veel zon bij maxima tussen 23 en 27 graden. Morgen geregeld zon en op veel plaatsen droog. Alleen in het westen neemt in de middag en avond de bewolking toe... en vallen later wat buien. Het wordt dan 22 tot... 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Thank you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 Snel drie uren, heel veel informatie bij CFM. Wij zeggen goedemiddag, geluk dat je luistert. En hier is John Legend. Pulling me further, further than I've been Making me stronger.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 I want you to love me now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 Ik heb geen de todo y de nada, el tiempo se tijd, llevo, solo queda la noche heb geen tijd, ik heb geen tijd,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 je verder dan het heden, weer terug naar het verleden, zeg je daar iets? Yeah. Dat Ik zag jou als mijn ivy, maar jij deed niet als mijn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 We'll go for the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 morgen tussen 10 en 12 aan het luisteren naar het programma Goedemorgen Sofort. En er zat een uh, DJ, zeg maar, achter het uh, micpanel daar. daar is hij die nu ook tegenover mij koor draaien. En die draaide een heerlijke dance classic. Ik denk, daar nou, dan ga ik uh, vanmiddag ook uh, danceclassics uh, draaien, hoor. Ditmaal uh, Millie Scott en The Prisoner of Love.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 Dus hou daar rekening mee als je vanmiddag nog de weg op doet. Ik ken een hele tentje. Daar speelt een prima been. Helemaal geen tv, dus ook geen film van uh, Doris Day. Dat uh, natuurlijk vanwege de stroomstoring uh, in diverse straten hier in uh, Saltfoort. En ook de kabelaar uh, Sigo had uh, daar last van. Nou, ik denk dat je vast uh, gezien hebt vanochtend wat er straks gaat komen: sneeuw. Sneeuw? Echt <sneel> <Ja>, waar? <sneel> Hoezo dat? Nou, dat heb je toch als je niks op de televisie ziet. Oh hebt, ja, ja, ja je, ja, ja. je sneeuw. Ja, he, dat nou, ja, duurt nog wel een tijdje hoor. Ja. Nog wel een tijdje. ja, ja, ja. Nou ja, zegt altijd als de na zomer warm is.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 het eigenlijk uh, moeten zien uh, als je uh, kon kijken in de studio. Een meezingende Draaier op deze cover van uh, Clement Diros, wat het origineel is van uh, George Benson. Ja, daar kom ik ook net achter door de Wikipedia. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, in ieder geval een lekkere foute plaats, zo uh, vlak voor het nieuws en weer van drie uh, uur. Dus meteen zijn we er weer. Graag tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.